Wij beginnen de zogerles 302, op de pagina Resh, Mem, He, 245. De rechterkolom, de regel 2, wordt dit. Wein Lama Nechlakoha mochin sheldriha zon zo'n Lebet yamim Sheyom gimil Husod Vak de Fir Fier Vejom dalet Legar de mochin Velemelo Hayu Five De Regel twee, tot dit, negen. We eindigen zo en het valt niet om om een vraag te stellen. Laku waarom de mogen van zon zijn uh, verdeeld in twee dagen. Dus wordt het gesproken op, op twee dagen, verkrijgt hij die, die mogen. Op twee dagen van de scheppingsdaad, de regel drie. Che Jong de mogen dat de derde dag. Is de essentie van de waakdemogin. En de regel 4, en we Dalet, terwijl en de vierde dag is gar mogen. Ontvang die gar, de, gar van demogin. Welamaloha juusnehem, en waarom waren zij niet beiden op één, alleen maar op één dag? Regel 5. Na de punt. Ik denk dat in de regel 5 het eerste woord, de eerste letter vooraf is te veel. Hm? Start Staat wel, ja? In het boek staat wel. Oké, dan laten we het staan. Dat is niet zo. De regel 5 naar de punt. Imam mit Baer, Zehlael. Kit hilah lo je khlu la lot la abuv yima. Rak zeifen mi khaze ule malad ziran bi levad. Ki mi khaze ule mata aita acht bekhina dina Negen, le mechase, ule mala. Niem schachu mochen de waggam, le tien, Basot, tada. We nidha hebben geen radina, lefkinat, nehura, ook maar allemaal dingen die we hebben al geleerd. Alleen maar, hij hey, uh, zet al pu puntjes op uh, vragen, mogelijke vragen die bij ons kunnen ontstaan enzovoort. De regel 5. Wijnjan. Jan. En de, de kwestie zal, deze kwestie zal je begrijpen in Hamid Bayer met datgene wat uitgelegd was bovenaan, zes want eerst konden opsteken naar laboijima, alleen de plaats van Michazéule-mala van de zirampin alleen maar vanaf de gezé naar boven van de zirampin. de zeven Michazéule-mata van de plaats vanaf de gezé naar beneden van de zirampin. Aita acht Dina Kasje was het aspect van de zware dien. Waar de Jam Shahad in de wak en door het aantrekken van de Mohi in van wak. de regel negen naar de plaats van Lemihazé ulemala, naar de plaats van de Hazé en naar boven van de pin. neem Shahu. Mogen de wak werden aangetrokken, de mogen van wak ook, gam, le geseo, le ook de mechazeel, de mata, ook naar de plaats van de, vanaf de gazeel naar beneden. De regeltin, als je goede dat in essentie van de um, lagere, onderste, lagere eenheid zoals we dat noemen. Wanneer hij vaak en de zware dien was uh, om, was ver, was getransformeerd elf naar het aspect Neura ukma naar het aspect uh, het um, uh, zwarte licht ja is geworden tot zwarte licht. bayom gimel dat dat was op de derde dag. De derde, derde dag van de schepping. Twaalf. Wa'harschenig ze. haïtaif sharut bayom dalet dertien. Laalot gama michaze ule mata de zeiran pint. maar ze. en toen dat volbracht werd, hij heeft was de mogelijkheid op de vierde dag om te doen opstegen ook de plaats vanaf de Gazé en naar beneden van de zeer Ik nou wat we leren geen dagen in ons, in in ons begrepen zoals wij dat begrepen de dagen van het scheppen van de wereld. Alles kan je halen, de essentie, de, het geheim van het uh, scheppen van de wereld zit in de Torah, hier in de zogen. Ja, en ze zoeken dat overal elders, door allerlei natuurkundige en wiskundige methodes, proberen ze dat allemaal uit te zoeken en zal nooit lukken. Want het lukt alleen maar als je meegaat in het geestelijke. Het lukt alleen maar door het ervaren van die zeven dagen van de scheppingsdag En niet om ze te beschrijven in de formules van wiskundige formules er bestaat voor Hashem alleen maar één formule die Hij aan de mens gegeven had, die de formule die hem de mens altijd zal helpen, de formule, de redingsformule. En niet van, niet de wetens voor wetensformule. Niet wetens, wetens uh, waardig moet het zijn, maar uh, de mens moet zich opstellen niet wetenswaardig, maar uh, ook de formule moet niet wetens, wetenswaardig zijn, maar die moet wel reding brengen. En dat kan alleen maar wanneer een mens zich zuivert. En opbouwt door de torador de zogar dezelfde. Kiachar veertien schenidhafe hadina kashiel nehura ukma. Jehlu vijftien ga makilim shemicha zeule matalalot. Kinehura zestien ukma. O nehura havara hadhu bli eifrisch. 17 kan Kia want nadat de zware dien werd getransformeerd in het zwarte licht, Ja, we hebben geleerd dat onder de geze kreeg ook mogen en dat heet zwarte licht, en boven de geze is witte licht. En beide zijn noodzakelijk. Dat is een zwarte licht en een witte licht. Dat is wat we hebben ook geleerd. Eh, dag en nacht. Die vormen dan één. Dag. Iachlu gamma kilim. Dan kunnen ook de kilim die vijftien. Van de, vanaf de gasee en naar beneden kunnen dan opstegen. En de hura ook maar. We de hoora gauwavara want. Het zwarte licht en het witte licht, chadhu zijn één. Zestien. Bli, he frisch kanalen, zonder onderscheid. Zoals boven gezegd. Zeventien. Wekewansche niet alu, gama, kilim, nihi, shemichazeule, mata, achttien. Niem shahulahem, agar. En aangezien werden opgestegen op ook de kilim nehi die vanaf de geze en naar beneden zijn 18 Neem werden aan hen aangetrokken ook de gar, ja de drie bovenste, oftewel van lichten, oftewel lichtgogma en het oogstof dus dus van Gendlood. Achten, na het oogstof. Heer, zei eefsar, neikentien haya lehampeshikham bavad acht. Kiemieteram, schenhefach twinta hadina kashya, lehiot or. Iefsar, haya eenentwintig twintahle alot ha'mikazeu im Rachel E 22 Rak Michaze ulema da ziranpin im leya levad amikablim 23 Rak vak ula kharashlama dvak trekhim pam 24 shniya kedey lot gam Michaze ulema da ziranpin 25 im racheg we als me kablim agar. Zie altijd twee fasen. In twee fasen wordt het voorbracht, Ja, de correctie. Ik hou die zegt ons. Har jefjarja, dus het was onmogelijk, 19 wat om het al die mogen aan te trekken in één klap. In een, ja, in één keer. In een klap, letterlijk in een klap, want alvorens de zware dien werd omgeturnd om licht te worden, tot licht te worden, tot licht te worden. Iefshar, was het onmogelijk om de plaats van 21, Vanaf de gazé naar beneden met Rachel te doen op, te omhoog te laten komen. Te doen opstegen. Naar Abba in Ima. Te doen opstegen. Hela 22 graden. Maar alleen maar, het was mogelijk alleen maar de plaats vanaf de gazé en naar boven van de Siran te doen opstegen met Lea. Ameka blimrak wak die alleen maar 23 wak ontvangen. Dat is eerst, je dat. Eerst doet men altijd ook weten, precies hetzelfde in elke, in elke correctie die wij doen. Eerst brengen wij omhoog de plaats van vanaf de gezij naar boven. En ontvangen wij dan wak. En daarna... So Zoals hij nu verder zegt, Ola gaas laamat waak. En na het vol, vol, vol, vol, volbrengen van wak. Wanneer de wak dus helemaal binnenkomt. Zechimbaamschne, ja, dienen we de tweede keer doen. 24. Dei la lot gam om ook. De plaats vanaf de chazeen naar boven van de zierenpin met racheel te doen opsteken. We aas me kablima magar en dan ontvangt men gar. Hefris, ben Mochin de leven Mochin Mochin 27 de Gar. Benjan, alietam, tam, zon ki 28 le Mochin de Wak, een hazon je cholimbla 29 Ella Yish, zoet. Maar tam elav. En nu goed, goed opletten: hoe gebeurt het? Wat wordt het actief gedaan en wat passief gedaan? Wie, wat het nodig is? Eh, wat is het verschil van aanpak bij het ontvangen van vak en gar? Let op: gam jes hefres. Er bestaat ook een verschil. Ben Mogen de wak tussen de Mogen van wak en Mogen van Gaar in de kwestie 27 van het, het opstegen van de zon naar Abbaweima. Want die Mogen de wak want voor de mogen van wak, om dus met andere woorden, om mogen de, de wak te ontvangen. Goed kijken wat je zegt. Eina zon je Gorim la lot mets man, kunnen de zon niet zelf opstegen? Uit zichzelf, oh, beter te zeggen, kunnen de zon niet uit zichzelf opstegen? 29. Ella hier zoet, maar hier Doet hen naar hen opstegen. Hier zo brengt hen naar abu Zie je dat? Uit zichzelf in, hebben ze dan geen kracht om um, dat uit zichzelf te doen. En precies hetzelfde is het met ons. Maar we mogen de gar dertig. Hazon man. Wij namen ze gim 31. Het is echt bijzonder belangrijk om het, om het op te nemen, om wel dat uh, bewust ervan te zijn. Awwwwwww. We mogen de gar, maar voor de mogen van gar, of ten behoeve van de mogen van gar, om de mogen van gar te ontvangen, stegen de zon. Uit zichzelf, wij namen het niet nodig, ze hebben scheen, scheen, niet scheen, scheen, scheen, scheen, scheen, scheen, niet nodig dat scheen, scheen, hen zo doen scheen, 31 scheen, scheen, scheen, scheen, scheen, Nief 33, Amala. Shemeshumshat Achton, een mohailion, 34, 34, alke, gaan Genad En en goed kijken, dan spreekt hij over een geestelijk principe. Duidelijk, alles moeten wij doen vanuit uitgaan van het, van het, van het uh, invalshoek van een. Um, van geestelijke principes, zonder geestelijke principes, wat jij ook zegt, en wat je ook denkt, komt alleen maar door de, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Mooie praatjes, wat er allemaal is, altijd beroepen jezelf op die geestelijke principes. Duidelijk. Dan is het de bina, waarmee jij verbonden bent, spreekt en niet jij, de malgoed, die uh, gezemzemeerde malgoed, die alleen maar kan aantrekken van de citraag. Het op die cirkels. En de reden daarvan wat de en de reden daarvan is, die is lachavien, want men dient te begrijpen, 32, dat uh, het aspect van een hogere en lagere, Well, hogere traptreden, lagere traptreden, hogere en tra lagere, wat er ook mag zijn, geestelijk. Niefgang wordt geacht, oftewel onderscheid, dus uh, het aspect hoger en laag wordt bepaald eigenlijk vanuit het aspect van het niveau. Wat is hoger lager? Dat is het niveau. Zij verschillen qua niveau. 33. Schemischum schaadtachton. Dat omdat. Een lagere. een zag moëlion Is niet zo. let op wat je zegt ons. Omdat een lagere niet zo. Zijver is. Dun is. Als een hogere. Al ken je vangetachton. Daarom voor je geacht als. Lachere. 34. 34. Na de punt. Ovefieze. Kachelehavin. Echt 35. F. S. A. Tachton. Ja. Mihisir. Et 36. Ha. F. S is 37, van ja, en 11. En nu stelt hij een vraag, een prachtige vraag. Uh, eigenlijk een rhetorisch vraag, kunnen we zeggen, maar een vraag die ieder kan dan nieuw van ons uh, stellen, eigenlijk. Hoe kunnen we dan opstegen naar een hogere, als, als, hoe kan een lager opstegen naar een hogere? Als er een verschil bestaat naar, naar, naar zuiverheid, naar, uh, enzovoort. Olufie, dat zegt hij ook dan. zei, en daarom, Kachelle het is, is het moeilijk te begrijpen. Ech, hoe is het mogelijk, 35 schatachton, jalele lion, dat de lagere zal opstegen naar een hoger. Um, wie, wie, op, wie zal um, het verschil wegwerken die dat tussen hen is? Het verschil dat... Het verschil dat... Um, zal dat de... Dat, een, dat die lagere gelijk zou maken aan een hoger, Aan een belendende hogere. En zal hem doen aan hem, naar hem opstijgen. Ja, die, dat, die delta, dat verschilletje tussen die, naar niveau tussen die twee. Wie zou het kunnen wegwerken? Ja, want als dat weggewerkt zou zijn, dan is het wel, dan zijn ze gelijk naar de, uh, qua niveau, en dan zou een lagere, en zou kunnen opstegen naar een hogere. 37, naar de punt. Ik, dat is principeel, dat is uh, absoluut uh, primair wat wij, wat wij leren. Dan, dan ga je leven door die geestelijke principes. Dat is in plaats van allerlei smoesjes bedenken, allerlei woorden gebruiken, altijd ga altijd eerst breng jezelf in verbinding met die bina en daarna pas jouw mond open doen, ook voor jezelf. Dan pas dan, dan want dan breng je jezelf, verbind jezelf met jouw bina. Het betekent ook dat je jezelf als het ware. Uh, brengt naar die binatu steekt naar haar toe en dan kan je iets zeggen wat um, geestelijk is ja anders is het alleen maar blijft alleen maar iets wat geestig is 37 naar de punt die 38. Lelion, hoe Want het is, not, it is uh, vanzelfsprekend, het is noodzakelijkerwijs: is het zo so dat als indien een lagere opsteegt naar een hogere, dan wordt die net zo gelijk aan hem. 39. Kijk, dat is het geestelijke wat wij leren. Dat is echt geestelijke wat wij leren. Dat vind je nergens. Geen, geen leer. Nergens in de wereld vind je dat. Wat wij leren in de zon Allemaal menselijke interpretaties. Allemaal blijven zij in hun aardse, in pipi pupu Zoals ik het vaak zeg, als kinderen helemaal bevuild door ficaliën van het denken, aardse denken, het aardse denken uh, voordoen als iets geestelijks. Niets is geestelijk wat ze allemaal vertellen, absoluut niets. Niets is geestelijk van hen, is verhaal alleen maar. We waren ze niet bij Erlei, Regel 39. Babiur de Mibara 40 eil, Shigela Eliau. We hebben we gaan bij goede. Een vierdecht dat De Rabbi Shimon. Basod ima ozifat mana tweeënveertig lebarta. We kasht la, sham Basulam sulam drieënveertig kol haemush. We daar waren ze en de, deze kwestie niet bij eil is bovenaan uitgelegd. In de uitleg, babiur de Mibara eil van wie schiep deze. Ja, dat lang geleden we hebben dat geleerd aan het begin ergens van de Zogernoog. 40. Schagelaide, jahoe, die welk dus, welke aspect Eliyahu, ja, dus de, de profeet, Eliyahu onthulde aan Rabbi Shimon. We gaan tata de Rabbi Shimon en zo ook in de en zo ook in de lagere eenheid van Rabbi Shimon. Dat is wat, dat is wat Rabbi Shimon wel had zelf kunnen bevatten. 41. Basot ima ozifat in essentie van de kwestie van de ima die leent haar kleedé, jurk aan haar dochter en ver- 42 bekashit va beke en versiert haar door haar versiering. Ja, Bina, dat is dan. Dus de Bina, de hogere, de Bina en de Malchut. Ja, we hebben dat geleerd. Dat Bina die geeft, lijnt als het ware aan haar uh, dochter Malchut haar kilim. Ayan Sham Basulam. Lees daar in de Sulam al het vervolg. Vreemd dat hij hier, geen verwijzing maakt precies waar het is tussen hakjes, Normaal doet je dat wel, maar hier doet je het niet. 43 naar de punt. Waar Ah, zie, waar gaat het Hoe? En dan geeft je ons natuurlijk altijd uh, erbij een korte uh, samenvatting. 43. Wat gaat het Kibasot Hoe? Kibasota shituf. 44, de midata 1, de rachamim, alta, 45 boma Nifkau, hamadrigot le Kijk nou hoe geweldig zijn aanpak is. Ja, daar kan je lezen, maar, ja, wie, welk mens gaat het allemaal doen? En toch wel, hier ter plekke is het wel nodig, en dan de, deze kennis en verbondenheid met het onderwerp wat daar staat. En dan gaat ons, geeft hij ons korte samenvatting. Zo moeten we leren van, van hem, en toepassen wat hij... De methode, methode, ook zoals hij dat doet. Wat ik het Kortom, met andere woorden. En in, in het kort, ik zeg zo, is het zo dat in essentie van uh, Hashito, van... De partnerschap tussen 44, tussen de eigenschap van dien en eigenschap van warmhartigheid van de rachamim, schaamalgoed dus wanneer de malchut opgestegen was naar de plaats van de bina, 45, nifkaua madrigod werden de traptreden gehouden, in twee helften 46. Galileo de Wijnijnijn, O, Oh, niet. Even. Let op wat hij ons niet vertelt. Dat is de na, dus de tweede Simpson vanaf de tweede Simpson. Dus twee helften Galileo On de Wijnijnijn, aan de ene kant bovenaan, aan de letterlijk de Galigal to en weten wel dat het schedel en de ogen, oftewel ketter en hoogman. En achap, ozen, god Oor, neus en mond, zo. So, Vijf sferot in het hoofd. Zo worden genoemd. In twee delen. Of in de naam, of ten aanzien van de naam Elohim, Elohim, is het Mi en Eile. Ja, Mi is als Keter als Galgaito en Enaim. En Eile is als Achab. 46 naar de punt. Kij is er sferotnikra 47, Galgalta, Einayim, Ozen, Hotem, Pe, Dehainu, Kahab, 48, Zon. We hebben, hij heeft het de Shevelokim, kijk nou, hij legt het ons uit, wat ik probeerde dan euh, nog toelichten, is niet nodig, hij legt het geweldig. Uit ons letter 46. naar de punt. Kia ja, is er sferot, want tien sferot heet 47. Galgalta, ja, dus het schedel. Eenaim, ogen, ozen, oor, gotem, neus, pé, mond. Ja, hij nu dat wil zeggen, kahab zon, kettergogma, bina, zeeran, bin en nu, kwa, overeenkomstig. 48. We hem, en die zijn, vijf letters van de naam Elohim. Punt. 48 na de punt. We okay, geven 49, schaamal, goed, al te hebben, maar kom, bina niet sa zijn niet kana de Havaya Lemakom Zivugumakom de makom bamakom de makom nikwei, de nikwei einaim, Salik Lemehave Delinker zijn malchut, de linker kolom de eerste reikel, ik ben een binaar gearta bemachama. Ik heb geen gevoel dat ik een naam heb. Ik heb geen gevoel dat een een een voortreffelijk hoe hij ons dat uitlegt en dan wordt het helder en het is zo so, uh, duidelijk wat hij zegt, elk woord is men, er is geen woord te, te veel van wat je zegt de rechter de Regel 48 naar de punt. We je, ons allemaal goed horen, proberen te horen, want het allemaal wat wij al kennen. Maar dan wordt het ver, ver, verstevigd, jouw jou kennis. In, in het, het gaat uit zichzelf, eigen leven er, uh, hebben binnen jezelf. Het gaat los van jouw verstand, gaat leven gewoon. Uh, binnen jouw materie, binnen jouw lichaam, het gaat zelf genereren alle krachten in jou. We kunnen al goed naar de bina en aangezien die allemaal opsteeg naar de plaats van de binnen. Niemt bleek blijkt het dus. Shenit heet het dan, de Hawaïa, dat de onderste letter hei van de naam Hawaii, helemaal goed, werd ingesteld voor als plaats voor een zivugen. op de plaats van de Nikwe op de plaats van de opening van de ogen, op de plaats van de zelf. 51, Wa Kuda, en de punt, die heta, die onderste letter he, van de naam van de Hawaïe is, maar goed, Salik is opgestegen, de om te zijn, de kolom de eerste regel, om gedachte te zijn, dat wil zeggen, Bina, keil kom koma, want zij steeg naar haar plaats, naar de plaats van de Bina. We naa saa, en werd zivuk gemaakt, zivuk, de roos, zivuk van het hoofd gemaakt, op de plaats van Nikweinheim, van de opening Openingen van de ogen. roos Dat daar eindigt het hoofd. Ja. In, in, als gevolg van de tweede symptoom Van het opsteken van de Malchut. Naar onder de Bina. Naar onder de Hoogma. Drie. We gemel En drie. Svirot. Achab. Ozen, God en Pe. de Bina zeer een pijn en Na vloei haroş dalden. letterlijk vielen van het hoofd. Vier naar de trap die eronder is. De regel vier naar de punt. Wijnevhan. Scholonysharoo baroş five ki im bet kilim galgalta Imorot zes wat de nevelsche rook? En ikra mij, we gingen de klima krap, en ikra zeifen één. Iets over na We en het wordt geacht. sharu dat in het hoofd blijven alleen maar. Bet kilim. Alleen maar twee kilim over. Regel 5. galgaita en eenaim. Een. Ketteren gochma. Iemau met lichten, nevers en roog. En dat heet Mi. Ja, tenna, uh, weergegeven in de naam van Elohim. Dat is dan de twee letters Mi van Elohim. We gimmeer Kilim Achab en de drie Kilim Achab, die Eile heten, die in de naam van Elohim Eile zijn. De regel 7. Jatsu kwamen uit en vielen naar de traptreden die eronder was. regel 8. Hij nou een paar regeltjes, hoe, hoe, hoe, hoe helder hij kan, legt hij legt ons uit uh, de hele essentie van de tweede het tweede Tsimtsum en verbindt het. Laat het ons zien, die wak en gar en wat wij leren, ja, we hebben het geleerd, dat de zon, ze rapien, de zon ontvangt, de uh, ontvangt uh, wak en dan. Gar. en ook hier kunnen we dat ook goed, hebben we dat ook geleerd in deze kwestie van Mi en Eile, hoe zij komen tot de hele Naam Elo Elo Elo Elo Elohim en van de Elohim van de Godloot. Eerst Mi en Eile is Godloot en daarna wordt het Godloot. Acht. We kara hefgen Haze nikar niets, maar bepercuv is de orot. Begolga, begonlijk dat De kilim, Tien nikar mi a. En dan parallel met wat wij leren we kunnen heeft en en de essentie van het verschil, deze, dit verschil, is kenbaar in de of Yershut, ja, in de of Yershut van Katnut. Scheinbooi, so ella die, uh, welke partsof Yershut heeft alleen maar wak de orot alleen maar wak van lichten. Met. Ga galgalte van kilim. Ja, precies hetzelfde. So wak van lichten, dat is het. Nefes en ruach van lichten. En Galgalte weinajem van kilim, ketter en van kilim. De reicheltin. Hanikra bisum ze. Die daarom heet daarom in de naam. Mi. Ja, in de katnot. De reicheltin naar de punt. Zo so, heeft de Shem ook de wereld geschapen. We achap Shem, Elif, elf Gimil atvan eile na flule madregasche mitachtea shehem Zon. en achap terwilde hen achap ozen hotem pe shehem die elf gemir atvan die in de naam Elohim die zijn drie letters. Eile, alle vlammet hij, na vloelen madriga, somit vielen naar de onderste traptreden, oftewel naar de belendende onderste, trap, onderste traptreden, oftewel naar de traptreden die eronder was. Scham, die welke traptreden die eronder was, was zo is zoon, zijn zoon, regel twaalf naar de punt. We gaan zoon. En we hebben in gargaal. We een De bak dertien. We hebben hem vrouw. We hebben een vrouw. We hebben een vrouw. We hebben je vrouw. We hebben wat vrouw. We hebben een gaat We hebben een vrouw. de hebben een vrouw. We hebben een we kennen zo ook de zon, een Bahem elati, hebben alleen maar Gelgaita en Einaim van de lichten van Vak. Gelgaita en dus alleen maar Keter met de lichten van Vak. Nevers Wa Wachap, Shalahem dertien, terwijl hun Achap, drie wonders na de met achtegen let opvielen. Naar de, naar de traptreden die daaronder was, welke trap die daaronder zijn, en die drie en die daaronder zijn, traptreden die daaronder zijn, is eigenlijk de traptreden die onder hen zijn, dat zijn drie werelden via. Zie, drie werelden bia. Zie dat wat we hebben geleerd? Dus agap van de. Dus met andere woorden, eigenlijk drie de drie onderste werelden, Brija, Tzera, die zijn alleen maar opgebouwd op de agap van de zon. Zie dat? Dat die eigenlijk behoren zij in de volmaakte toestand, zullen zij die agap opstijgen. Eigenlijk euh, naar de boven de Gese van de zon van de Adsiluut en daarna Adsiluut zal euh, afdalen naar de werelden, naar deze werelden, en dan de Adsiluut zal volledig zijn tot de punt van deze wereld. Ja, spreek Martico. Dan zien we zien eigenlijk dat de drie donderste werelden, BIA, BRIA, cera, bria cera, cera, CERA, alleen maar tijdelijk, alleen maar gedurende die 6000 jaar van de correctie, die zijn als aparte werelden worden gezien. Want het is dus nog niet, niet allemaal uitgecorrigeerd is, zijn, ja die werelden. Maar eigenlijk behoren ze, het is van de Zoon van de Atsiloot. En natuurlijk, als die Achab viel in die drie werelden, uh, dus oftewel de, of de, de onderste Bina en Zeranpin en Malchut van de Zon, die vielen naar die drie werelden. Natuurlijk, dat in de hogere, in de Bia, in naar de Bria, naar de Bria viel het hoger het hoogste gedeelte. Het fijnste gedeelte, dus uh, ozen viel natuurlijk, ozen viel naar, oftewel de bina, die viel in, uh, in de bria, daarom bria hoort ook, de is, is, uh, is, is eigenlijk bina, ja, eigenschap van bina. En gotem, neus als het ware, zier van, van die. van de, de uh, zon die viel in de Yetsira, ook omdat het overeenkomst naar eigenschappen is, ook is het lager dan Ozen. En, pè, en dat ook omdat het Jetsjera uh, overeenkomt met de eigenschappen heeft, ook van de Sihirampin. En P de mond van de zon van de Azeud, viel in de Asiya, ook hier helemaal overeenkomst naar eigenschappen. וכאשר אנו רצים פאיפתים להמשיך מוכן דגדלות אל הזון, זה סתם שהם פרצוף שלם דאסר צפירות. הנחלקים זהיפנתים בעצמם לגר ובק דגר, דהיינו, וק דגדלות, אחתים וגר דגדלות, אנו צליחים לזה בית יבורים. נהיכנתים. En Aliot man Kithila in de zon verhuurt, die in de zon 21 die in de zon verhuurt, die de Ak verhuurt, die in de Mohin Eilu die in Hanneku 23. Migo ma'chashava uba, lema Makom lema 24. De eino sheheytat ayu redet, mima Na'im Lemakom happe. 25. Wanneer sazivukshalah, bamakom happe. Kemi kodem mashitu 26. Shari deizer, hozrim valim, aleha gemila kelim. 27. En die kruidt een, en het madriga, de madriga, de madriga, de kruidt, de kruidt, de kruidt, de kruidt, de de bij Esther Sferod de orot, bij Esther Sferod de Kili. Hoe geweldig hij ons dat uitlegt, um, deze kwestie. is allemaal omdat hij ons had verteld, herinner je nog, over die twee fasen van het ontvangen van um, mogen van de, van de zon. Dat is allemaal wat nu ons legt uit. Uh, daarom heeft je zo'n inleiding nodig, om dat allemaal ons ga te hoe, hoe het tot stand gekomen. Ook is ja, nu erg belangrijk belangrijk wat hij ons nu vertelt, wat hij ons nu vertelt, allemaal spreekt alles wat hij nu spreekt, spreekt alleen maar van mijn ziel, van jouw ziel, persoonlijk, in elke toestand van het nieuw, van het leven, in het nieuw, in elke correctie, Het Dus niet is een verhaal van die de zon, zoals die was, dat is al een algemeen aspect, maar wij leren alles voor ons. Is belangrijk de, het bijzondere aspect wat wij leren. Het zal allemaal slaat op mijn ziel. Hij spreekt over mij eigenlijk. En, of, en ten aanzien van jou, hij spreekt over jou. Vijftien. Ook als je aan een schicht, mocht in de en wanneer wij wensen aan te trekken, die mochen van gadluut naar de Zon, Zestien schoem parzoov schalem, dat die zijn volledig parzoov van timsverod. Aan ik lakim ja die mochen, die zijn ook parzoov. Ja net zoals kilim, zo zijn ook die mochen zijn, kunnen, euh, zijn de mogen van gadlut de mogend van dienstverord. Anechlakim, die op in zichzelf ook verdeel, verdeeld worden, zijn verdeeld in gar en wak van de gar. Ja, de gar van de gar en wak van de gar. De heino, wak de gadlut dat wil zeggen wak van de gadlut. Zes tienden van de Gadlud. En de gaar van de Gadlud. En de drie bovenste van de Gadlud. Wanneer wij wensen die aan te trekken voor de Ziran Pin. Aanuts Rijimla Zet. Pet Iborim. Hebben wij nodig. Daar, hebben wij daarvoor nodig. Twee Iborim. Twee verwekkingen. Verwekkingen. Ook zwangerschappen. Zoals u dat. Ibor. Shabir Shamda, dat betekent, bet Pilot twee aspecten van opstegen van man. Tweemaal man moeten we dat doen, opstegen. Kit gila man, want eerst, goed opletten, want eerst doen wij man opstegen naar de zon enzovoort. En dat gaat natuurlijk, van de zon gaat het weer naar Abou Yima, van de Abou gaat het naar naar en zo so enzovoort, tot, tot het Einde, tot de zo Enzovoort so tot de Ruum, Hamadrikot, tot de... tot de verhe tot de Top van de Trap, van de Trap treden Ja, naar tot de... helemaal tot... naar de Galgalt van de Adam Kadmoen en dan naar de Eindsov. We neem schachen en worden aangetrokken de Mogen van de Partsuf ab en zak van Adam Kadmon, naar Jirsut. 22. Jalidei Mogen, dat door deze Mogen, de punt die binnen de Maheshava, die binnen, binnen de gedachte is, ofwel binnen de Bina is, die punt die is opgestegen als gevolg van de tweede timsum Keert terug en komt keert terug naar haar plaats. Naar de plaats van de Malgoed. Ja, we weten dat eh, die, het licht van Abzaak die kent niet de Tweede Tsimtsum. Dus die gewone eh, licht van de Garloed, doet die Malgoed die opgestegen was als gevolg van Tweede Tsimtsum naar onder de Gochma. Die doet haar eh, afzakken terug naar haar eigen plaats naar de Malgoed. 24, de nu dat wil zeggen, dat de onderste letter H, oftewel Malgoed, van de onderste letter H, van de naam van de Hawaïe, Malgoed, daalt af van de plaats van de Nikweinaim, van de plaats van de opening van de ogen, oftewel de plaats van de, van onder de Gochma, waar de Bina stond, naar de plaats van de p naar de mond van 25, en er wordt een zivuk gemaakt, haar zivuk gemaakt, op de plaats van de p, zoals voorheen, zoals voor de, zoals uh, voor de partnerschap met de Bina. 26, Charité zei dat daardoor Ghoslimwoolie melega, keren naar haar terug. 3 Kilim Achab 37. Die Eile heeten in de naam Elohim. Het zij de, die drie letters van de naam Elohim. Eile. Om het de Madrigata. En die verbonden worden met haar tot een trap treden. Nou, Wordt het een hele naam Elohim? Wekewanschen islamula heotiyot Elohim. En aangezien werden. Werd zij aangevuld tot. Vijf letters van de naam die vijf kilim zijn. Vijf letters van vijf kilim in de roos, in het hoofd. Maar zeg het, let op: bevat ook, bevat zij ook de gar van de lichten? Bevat be, zij ook haar gar van de lichten? Wanneer je slammer je en ook je en Yesot wordt aangevuld tot tien Sferot van Lichten en Tien Sferot van Geling.